8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Opmars PvdA zet door volgens Peilingwijzer. Opstelten gaat hooligans harder aanpakken. En grote treinstations krijgen facelift. Volgens de Peilingwijzer meldt de PvdA zich na de VVD en de SP... steeds nadrukkelijker als derde grote partij... De VVD gaat duidelijk aan de leiding met 32 tot 36 zetels. De SP staat op 27 tot 31 zetels en de PvdA komt in de peilingwijzer nu uit op 23 tot 27 zetels. De peilingwijzer van de Universiteit van Leiden geeft een gewogen gemiddelde van de vier grote opiniepeilers. En in één van die vier, de politieke barometer van Ipsos Sinoveet, was de PvdA gisteravond voor het eerst groter dan de SP. De PvdA steeg naar 30 zetels en de SP zakte naar 24 zetels. De VVD staat in de politieke barometer op 35 zetels. VVD-leider Rutte reageert laconiek op de jongste peilingen. In het tv-programma 1 voor de verkiezingen... zei hij dat het hem niet zoveel uitmaakt... welke van de twee linkse partijen het grootst wordt, de PvdA of de SP. Rutte noemde dat lood om oud-ijzer. Zolang ze maar niet te groot worden, voegde hij eraan toe. Het afgelopen seizoen zijn rond voetbalwedstrijden... 40 meer mensen opgepakt dan het jaar daarvoor. In totaal werden meer dan 900 hooligans gearresteerd... blijkt door cijfers van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. En bij veruit de meeste wedstrijden zijn incidenten. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... verscherpt in verband daarmee de aanpak van voetbalvandalen. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De OM krijgt de mogelijkheid bij strafzaken... stadionverboden tot vijf jaar te eisen. Nu is dat nog twee jaar. Opstelten wil verder gebiedsverboden, groepsverboden en de meldplicht effectiever maken. Nu kan een burgemeester dat soort maatregelen nemen voor een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden. De minister wil dat zo veranderen dat de verboden voor vrijwel het hele seizoen gaan gelden. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de financiële vooruitzichten van de Europese Unie veranderd van stabiel naar negatief. Als reden geeft de kredietbeoordelaar de negatieve vooruitzichten van de EU-landen die het meest bijdragen aan het budget. Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In juli werd het vooruitzicht voor Nederland en Duitsland al verlaagd naar negatief. De landen hebben nog wel steeds de triple-A-status, evenals de hele EU. Dat deze status voorlopig gehandhaafd blijft, komt volgens Moody's door het conservatieve budgetbeheer van de EU en de politieke steun van de lidstaten voor het behoud van de kredietwaardigheid van EU-landen. Er is geen bewijs dat biologisch voedsel per se gezonder is dan gewoon voedsel. Dat concluderen onderzoekers van de Amerikaanse Stanford University... na een analyse van 237 bestaande onderzoeken. De wetenschappers zien geen significante verschillen als het gaat om gezondheidseffecten. Consumenten die biologisch fruit en groente eten... worden mogelijk minder blootgesteld aan pesticiden. Maar de hoeveelheid gif in gewoon voedsel valt ruimschoots binnen de veiligheidsnormen. Biologisch voedsel is ook niet voedzamer, luidt de conclusie. Onderzoekers benadrukken dat smaak en het milieu ook een rol kunnen spelen... bij het kiezen voor biologische producten. De Nederlandse supertrawler Margiris mag in Australische wateren gaan vissen. De Australische minister Burke van Milieu zei dat een visverbod juridisch niet haalbaar is maar dat er strenge voorwaarden worden gesteld. Het schip van het visserijbedrijf Parlevliet en Van der Plas... moet alles op alles zetten om te voorkomen dat er bijvangst wordt binnengehaald... zoals dolfijnen en zeehonden, zei Burk. Als dat toch gebeurt, moet het vissen worden gestaakt. De 85 grootste en drukste treinstations ondergaan een facelift. Het huidige meubilair is volgens ProRail aan vervanging toe... en daarom komen er nieuwe banken, afvalbakken en wachtruimte. Nieuw op de bron zijn zwarte en koperkleurige poefjes... Een proef daarmee op Leiden Centraal en Amsterdam-Belmer is volgens ProRail geslaagd. De eerste stations die in een nieuw jasje worden gestoken zijn Hoevelaken en Groningen Europark. Cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft opnieuw het werk neergelegd. Dit keer op de luchthavens van Frankfurt, Berlijn en München. De actie werd zondag al aangekondigd, maar toen wilde de vakbond nog niet zeggen waar zou worden gestaakt. In Berlijn op de luchthaven Tegel duurt de actie tot 1 uur vanmiddag. In Frankfurt wordt tot 2 uur gestaakt en in München vanaf 2 uur tot middernacht. Acties begonnen vrijdag en ook toen werd op de luchthaven in Frankfurt het werk neergelegd. Cabinepersoneel onderhandelt al meer dan een jaar met de leiding van Lufthansa over loon en andere arbeidsvoorwaarden. Amerikaanse acteur Michael Clark Duncan is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol in de film The Green Mile uit 1999. Daarna speelde hij een man die ten onrechte werd veroordeeld voor moord. Ook speelde hij in films als Armageddon en Planet of the Apes. Duncan kreeg in juli een hartaanval en sindsdien ging het slecht met hem. Hij was 54 jaar. Al het weer, mist en nevel lossen vanochtend op. En dan volgt een zonnige nazomerdag. Middagtemperatuur loopt het een van 21 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten van het land. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits is minder druk dan gebruikelijk. 84 kilometer file. Gemiddeld zijn de files zo'n 3 kilometer lang. De meeste vertragingen bij Amsterdam en Utrecht. En bij Den Haag en Rotterdam valt het eigenlijk best wel mee. De enige file die opvalt staat op de A9. Ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoppen de Razorp en is 7 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. Jo!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 Radio 1 Live vanuit Den Haag. Met Lara Rentse en Marcel Ooster. Goedemorgen. Deze explosie kreeg zaterdag niet het hele Philipsgebouw in Eindhoven omver. En nu proberen de slopers het opnieuw. Ja, bij de vele debatten knalde het ook niet heel erg. Nou, misschien dan op Radio 1, maar dat was geloof ik wat anders. De lijsttrekkers hielden zich in, meestal. Ze horen wat SGP-voorman Kees van der Staaij te zeggen heeft. Hij is de gast na half negen. En er zijn nieuwe peilingen. Op Radio 1 elf lijsttrekkers voor het eerst tegelijkertijd met elkaar in debat. En dan die nieuwe peiling die de zaak flink opschudt. Tijd voor een inhoudelijk debat. Een debat bij de publieke omroep, het Radio 1 debat. Het NOS Radio 1 debat. Een hele lange debat op Radio 1. Met lijsttrekkers die de kiezer voor zich willen winnen. Inmiddels het zoveelste debat. Het leek wat saai te worden. Oprecht mee uh, oneens. Hoe was het debat verder? De toon is veranderd. De heren onder elkaar. En dat men toch wel uh, behoorlijk mild was voor elkaar. Zo netjes zo elkaar laten uitspreken. Liet elkaar goed uitgaan. Nee, meer respectvol naar elkaar. Een beetje als egeltjes om elkaar heen lopen. We zijn het over heel veel dingen eens. Op sommige punten staan wij dichter bij elkaar. Dan zijn we het uiteindelijk veel meer eens dan we dachten. Ook daar weer een waarwoord. We je kunt het ook overdrijven. Soms heeft Samsung gewoon gelijk. In. Wat krijgen we nou allemaal? Ja, we dan ook eens een keer vier als we het ergens overal oneens zijn. Volgens mij is er eigenlijk geen partij te verzinnen die daar niet voor is. Volkomen eens. Je hoorde verder ook wel het woord vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat toch niet helemaal. Dank maar. u wel. Jongens, wil even ah. kijken naar de peilingen. De nieuwe peilingen. Daar zijn ze weer. Een kakelverse politieke barometer. De peiling van nieuwsuur. En er is wel wat aan de hand. Dat mag je wel zeggen. Er verandert heel snel heel veel. grote verschuiving. Spectaculaire verschuiving.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 naar 24 zetels. De Partij van de Arbeid nu weer omhoog naar 30. En dit zijn gewoon de cijfers. Samson die stoomt op. Ja, Samson is nu de commument. En de Partij van de Arbeid gaat over de SP heen. In wielrentermen termen, erop en erover. De trend is heel helder. De Partij van de Arbeid is duidelijk bezig met een opmars. Roemer zakt weg. Die grote winst die zich eerder aftekende, ja, die is gewoon weg. De SP verliest fors. Ik ja. weet niet of dit een vrije val is. No. De Roemer is definitief de glijbaan begonnen. Als we deze peiling mogen geloven. Als je één keer op de glijbaan zit, dan is het heel moeilijk om weer omhoog te klimmen. Kan Samson. Rutte nog bedreigd. Samson heeft wat dat betreft de positie van Roemer duidelijk overgenomen. Maar de vraag is of het genoeg is om Rutte in te halen. Uh, Rutte uh, moest oppassen uh, voor Roemer. En nu moet hij gaan oppassen voor Samson. Er, allemaal er kan nog van alles gebeuren. Ja. Ze hebben nog meer dan een week te gaan. Er kan nog heel veel in de ruime week. Het zijn natuurlijk maar peilingen. Meestal uh, kloppen ze ook niet. Nou, dat zullen we zien. Dat gaan we zien op 12 september in Den Haag. Verslaggever Marcel Bril bij ons. Um, Marcel, ja, flinke verschuivingen in de peilingen tussen onder andere SP en P van de A. Uh, in de barometer is de partij van Samsom zelfs groter inmiddels dan die van Roemer. Is dit allemaal vanwege dat RTL-debat? Of ja. ook wat alles, alles wat daarna is gekomen? Er wordt wel als een verklaring gezien dat het RTL-debat wel heel belangrijk was. Maar als je het aan de PvdA zelf uh, vraagt, dan zeggen ze... nee, we zijn al heel erg lang bezig om op straat met alles en iedereen te gaan praten. Om ons verhaal naar uh, buiten te brengen. Maar ja, het, het speelt wel een hele belangrijke rol. Als je het goed doet in de debatten, dan, uh, dan ga je gewoon groeien. Uh, je zee, ziet dat, de PvdA groeit niet alleen in de peilingen... maar ook in zelfvertrouwen, Samsom soms straalt het ook uit. Als je naar hem kijkt... loopt hij nog net niet met zijn hoofd in de wolken. Dat moet hij ook niet doen, want de buiten is nog lang niet binnen... en opperste concentratie is geboden. Dat geldt overigens ook voor de andere lijsttrekkers. En dan de SP, ja, die heeft de dalende trend te pakken. Tot nu toe uh, weten ze die niet te stoppen. Vorige week zei Roemen met een zekere mate van zelfkennis... dat hij het beter moest gaan doen. Een schepje, zelfs wel twee schepjes erbovenop. Maar daar heeft de kiezer blijkbaar nog niet van kunnen overtuigen. En tel je dat bij elkaar op, ja, dan ligt het voor de hand... Naar dat je in de peilingen uh, dat terug gaat zien. Ja, Roemer voelde het misschien ook wel een beetje aankomen. Hè? Een of twee weken geleden. Wat, wat moet hij doen? Hij moet het toch maar inhouden. Ja, nou, hij moet vooral optimistisch blijven. En dat ook uh, vooral uitstralen. Hij deed dat gisteravond laat ook in een, uh, in een debat nog uh, met Rutte op de televisie. Daar straalde hij uit van ik ben nog steeds wel uh, de uh, premierskandidaat. Uh, we moeten overigens niet vergeten. De SP staat in opzichte van het huidige zetelaantal. In elke peiling op grote winst. Maar dat je zakt dat moet toch niet lekker voelen. Als je eenmaal in die neerwaartse spiraal zit, ja, dan is dat niet makkelijk om daar uh, nog uit te komen. Uh, let wel, ik doe geen voorspellingen en ik, ik verklaar de SP niet als definitief uitgespeeld voor de strijd om de grootste. Maar ja, dan moeten de komende dagen toch nog wel echt wat gebeuren, want met gewoon zichzelf zijn in debatten, soms stevig, soms gevat en soms wat minder sterk, ja, daar komt hier op dit moment niet mee. Oké, okay. en wat betekent of wat kan het betekenen voor uh, andere partijen nu de P van de A zo aan het groeien is in de peiling? Ik heb het voetbal altijd geleerd, als er ergens een beweging is in het veld, dan is er ook op de rest van het veld gaat er iets gebeuren. Is dat hier ook het geval? Ja, dat kan zeker zo zijn. Kijk, ik denk vooral even aan de partijen als D66 en GroenLinks. Er zijn gevaren, maar ook kansen. Laat ik met de gevaren beginnen. Uh, ze kunnen zetels kwijt gaan raken aan de PvdA... want er zijn altijd kiezers die heel graag bij de winnaar willen horen. Dus de kans bestaat dat die dan op Samsung uh, gaan stemmen. Bovendien kunnen uh, vanuit die uh, hoek ook strategische stemmen uitgebracht worden. Als men Samsung in het torentje wil dan Rutte, ja, dan kan het uh, zo zijn... dat uh, die groep uh, dan ook op Samsung gaat stemmen. Maar dan die kansen, wat wel plezierig voor ze is... is dat de kans toeneemt dat de PvdA, als die groter wordt... eerder een, een middenpartij gaat beginnen dan dat de SP heel erg groot gaat worden. Ja, en de middenpartij, ja, daar zijn meer partijen voor nodig. En die partijen die ik net noemde, die maken dan een grotere kans... om in een kabinet te komen, dus om meer macht te krijgen. Ja, en die opmars van Samsung, kijkt Rutte daar al met enige zorg naar. Nou ja, zorg, dat zie je niet aan zijn gezicht. Hij ja, reageert laten nogal non op. Ik uh, ben uh, bezig om zoveel mogelijk um, mensen uiteindelijk over die acht dagen in dat stemhokje op ons te laten stemmen, is zijn verdediging. Toch ziet uh, hij, uh, als hij zo af en toe is in dat achteruitkijkspiegeltje kijkt, de pvda leider wel steeds dichterbij komen. Door Roemer wil hij uh, zich natuurlijk niet uh, links laten inhalen, maar gepasseerd worden zo links van het midden uh, door de PvdA. Dat ziet hij natuurlijk ook niet echt en hij zal zich zijn eigen opmars denk ik ook nog wel herinneren. In 2010, toen kwam hij van heel ver, steeg hij uh, in de peilingen flink... en won uiteindelijk nip van de PvdA, die toen een hele tijd de grootste was. Ja, en dat wil hij natuurlijk nu niet andersom bereiken. Dus dan heeft hij nog heel veel uh, te doen. En daar komt nog bij dat uh, de uh, opkomst uh, van de PvdA uh, het ene probleem is... maar er is ook nog een ander, namelijk dat van de PVV. Die komen nu niet heel erg op, maar klassiek gezien... is het zo dat hij in de peilingen lager score. Uh, dan de uiteindelijke uitslag. En waar zullen die zetels uh, na verwachting dan vandaan komen? Van de SP en jawel, van de VVD. Dus dat is ook nog een risico. Dat wilden ze op het laatste moment nog met een paar zetels van doorgaan... ten koste van Rutte. Het is nog lang niet gedaan. Marcel Bril, uh, dankjewel. je gaat Kees van der Staaij halen? Ja, Goed ik ga kijken of hij er al is. Goed. Zo. Dan schrijft hij hier na half negen aan een half uurtje... om uw vragen te beantwoorden en die van ons. En zo dadelijk naar het tennis, nieuwe US Open. Bij de vrouwen is bekend wie de kwartfinalisten zijn. Of daar opvallende namen bij zijn, hoort u zo dadelijk. Van Marcella Mesker, eerste verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is wat drukker geworden, Lara. Bij elkaar nu 37 files, die zijn goed voor 117 kilometer file. Uh, bij Den Haag valt de drukte nog wel mee. Bij, uh, in het zuiden van het land, en dan vooral Noord-Brabant... Uh, lijkt het wat drukker. Eigenlijk valt er maar één file op... en is dus die op de A9 ook maar richting Amstelveen. Die is ook het langst. Tussen Beverwijk en Knopend staat... 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, en dan naar Eindhoven, want daar moet het vandaag dan toch echt gebeuren. Dat Philipsgebouw moet en zal tegen de vlakte. Waar ruim 100 kilo springstof niet werkte, is het nu tijd voor plan B. En Marco robin Visser staat vooraan. Het zijn flinke dreunen die uh, de sloopbal uitdeelt aan het gebouw. Maar echt veel sjoeg geeft hij niet te veel. Ja, je hebt niet meer. Nee, hè? Nee. Dynamiet eronder. <laughs> ze hebben al meer dan 100 kilo dynamiet erin ja. gedaan. <laughs> nog meer dynamiet. Nog ja. meer? Ja. U zou er gewoon nog wat dynamiet bij in doen? Ja. <laughs> wat denkt u? Ik denk het wel, want die hadden ze alleen dat bij moeten doen, hè? die dynamiet. Zeg, waar wonen jullie? Wonen jullie hier vlak voor? Ja, ja. Oh. Waar wonen jullie dan? We wonen de kinderen. Ah, jullie zijn ramptoeristen. Ja. Ja, ik ook. De ellende moeten we zien. Nou ja, ellende, er zijn ergere dingen in de wereld. Uh, maar hier zien wij dus een laatste stukje van het gebouw van de grote meneer Philips... waar hij zelf uh, in, gew in gewerkt heeft. Dat kan nog wel even duren, denk ik, hè? Lijkt wel, het lijkt wel een bunker. <laughs> het lijkt wel een bunker, ja. Topkwaliteit. Ja, Philips is gewoon niet weg, natuurlijk, hè? <laughs> ik denk dat Philips gewoon vasthoudt. Ofzo. Het is nog ouderwetse Philips-kwaliteit. Ja, bet beter zoals tegenwoordig maken. Meneer heeft een foto gemaakt, die laat u even aan mij zien. Het is nu donker op uw scherm. Wat, wat wilt u mij laten zien? Dat is de, de kopter. Die vliegt dat is, daar. Dat is een, is een helikoptertje. Ja. En daar zit waarschijnlijk een camera in. Hè? Een, een heel klein helikoptertje. En dan houden ze van boven de omgeving in de gaten. Dan krijgen ze mooie opnames van boven. Ja. Dus, uh, ja. Maar ik ga foto's maken, anders ben ik te laat. Ja, nou, ik denk dat u uh, ruimschoots de kans krijgt, of niet? Ja, de kogel heeft inmiddels een stuk of twintig uh, ferme tikken uitgedeeld en hangt nu weer even stil. Er zit nu een klein gaatje in de bovenste verdieping, maar uh, wat denkt u ervan? Het nee, gaat nog wel even duren, denk ik. Dat gaat nog wel even duren? <lacht> ik denk het wel. <laughs> Hij hangt nou ook weer stil, hè? Ja, ik weet niet wat er anders is. Misschien is de kogel kapot. Of uh, schatten. Het... <lacht> Ocean, baby, you know that's against the Mel en Tim Backfield in motion. De oudste partij van ons land is de SGP, de staatkundig gereformeerde partij. Vooral bekend vanwege de ethische standpunten over abortus en euthanasie... en natuurlijk omdat er geen vrouwen op de kieslijst staan. Maar de laatste tijd was de partij geen toeschouwer meer... maar een trouwe bondgenoot van het kabinet Rutte. Nog nooit heeft de SGP zo in de belangstelling gestaan als de afgelopen twee jaar... De partij schurkte tegen de macht aan. Het kabinet Rutte kon naast de gedoogsteun van de PVV nog wel wat extra steun gebruiken. En de SGP was gewillig. Als de vraag zou komen, ben je als SGP bereid om gedoogsteun te overwegen? Eh, dan zeg ik, nou, getalsmatig is dat nu dus niet aan de orde. Maar als die vraag ons gesteld wordt, is het voor jullie een bespreekbare optie gedoogsteun, dan is ons antwoord ja. Dat is voor ons een bespreekbare optie. Een officiële gedoogpartij van het kabinet is de SGP niet geworden. Maar officieus wel. Maar vergeet ook niet dat naast gedoger eerste klas... staan buiten beeld de gedogers tweede Klasse, De mannenbroeders van de SGP. De SGP met maar twee zetels was opeens een factor van betekenis geworden. Dat was wennen voor iedereen. Maar de achterban van de SGP vond het prima. Um, ja, dat is wel beval, ja. Hoe denkt u daarover, meneer? Ja, ik denk er ook zo over. Het smaakt wel naar meer eigenlijk, wat er afgelopen tijd gebeurd is. Dat zeker, ja. ja. Na de Eerste Kamerverkiezingen in mei 2011... werd de rol van de SGP nog prominenter. Was de extra steun in de Tweede Kamer welkom? In de Eerste Kamer werd de steun bittere noodzaak voor het kabinet Rutte. Want VVD, CDA en PVV kwamen na de verkiezingen voor de Eerste Kamer... één zetel tekort voor een meerderheid. En na al meer dan twintig jaar onopgemerkt in de Eerste Kamer te hebben gezeten... stond SGP-senator Gerrit Holdijk opeens in de schijnwerpers. Niet helemaal tot zijn vreugde. Ik ben van professie uh, een simpele jurist en qua habitus een Veluwse boer. Dus ik hou me niet op met gedoogakkoorden of andere akkoorden. De nieuwe rol van de SGP leidde ertoe dat premier Rutte zelfs hoofdgast was... op het congres van de SGP-jongeren. Ik heb net begrepen van jullie voorzitter... dat jullie op dit moment 9.000 leden hebben. Dus uh, hoe dat gaat, of iedereen dat vrijwillig is, daar ga ik vanuit. Maar, <laughs> maar dat is een ongelofelijk succes. En alleen al daarom vind ik dat iedere minister-president... tenminste één keer in zijn ambtstermijn wordt langs te komen met de SGP-jongeren. Want jullie zijn dus echt de grootste jongen. Maar dan komt het moment dat het kabinet extra moet bezuinigen. Rutte, Verhagen en Wilders trekken zich terug in het katshuis. Voor de SGP is geen stoel klaargezet, bezweert Kees van der Staaij. Nee, wij zitten niet aan tafel in het uh, katshuis, geen eigen kamertje. Uh, we zitten ook niet onder de tafel in het katshuis. Maar wie er natuurlijk en wat er allemaal in het achterhoofd van de onderhandelaars zitten, dat is hun geheim. En dan, opeens, als het katshuisoverleg bijna is afgerond, wordt van der Staaij gesignaleerd in de dienstauto van de premier.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 Voorzitter, ik vraag in alle ernst. Kunnen zij aangeven wat de aard was van de onderhandelingen... die achter in die dienstauto gevoerd werden? De minister-president. Voorzitter, op dit punt kan ik de heer Pech tot geril gerust stellen. Er zijn in de dienstauto geen onderhandelingen gevoerd. Hoe de rol van de SGP zich verder zou ontwikkelen, zullen we nooit weten. Want een paar dagen na dit akkefietje valt het kabinet. En de SGP staat, als van ouds, weer aan de zijlijn. Maar door de bijzondere rol die ze de afgelopen tijd gespeeld hebben... en al de media-aandacht die dat meebracht... hopen ze er bij de SGP op dat dit toch een extra zetel oplevert. Van twee naar drie. Politiek verslaggever Margret Boer maakte dit overzicht van misschien wel de meest bijzondere periode in het bestaan van de SGP in de landelijke politiek. Na half negen, zoals gezegd, praten we met fractievoorzitter Kees van der Staaij. Dan naar het tennis. In New York zijn bij de Open Amerikaanse kampioenschappen alle kwartfinalisten. Bij de vrouwen inmiddels bekend. Marcella Mesker volgt voor ons de US Open. Marcella, goeiemorgen. Goedemorgen. Grootste verrassing: de uitschakeling van de als tweede geplaatste Rad uit Polen, verloor van Vinci. Hoe was die partij? Yeah. <laughs> Ja, nou, een makkelijke overwinning voor de Italiaanse... die uh, ja, misschien niet zo bekend is, maar wel een zeer goede doen. Um, ze is al wat ouder, ze is zeer ervaren, 29 jaar... maar ze staat wel twintigste geplaatst... en die is een, uh, ook een extreem goede dubbelspecialiste. Dat is nummer vier van de wereld op de dubbelranglijst. Twintig in het enkelspel, dus die kan zeker goed tennissen. En ja, die verraste Radwanska aan alle kanten met aanvallend tennis... met goede slice-backends, met uh, mooie dropshotjes. En Radwanska was uh, kansloos uh, met 6 1, 6, 4. Dus nummer twee bij de vrouwen is eruit. En dat is toch wel een grote verrassing. Ja, en Roberta Vinci staat daarom in de kwartfinale. Dan moet ze tegen Sarah Erani, zit Italië in de lift. Ja, eigenlijk al een tijdje. Het is echt het Europese tennis wat die uh, Italianen spelen. Ze hebben niet uh, zoveel power zoals de Williams en de Sharapovas en de Azarenkas. Maar ze spelen ontzettend leuk tennis. Eigenlijk de leukste wedstrijd in het vrouwenternooi... komen van uh, de rackets van deze twee dames. Die ook nog dubbelpartner zijn. Erani won van uh, de nummer zes van de plaatsingslijst. Angelique Kerber uit Duitsland. Vorig jaar halve finaliste hier. En het was een enige wedstrijd. Ze spelen zo gevaarlijk zo slim. Ze hebben goede benen, ze halen alle ballen. Dus ja, entertainment van de bovenste plank. En nu spelen ze tegen elkaar in de kwartfinale. Dus in ieder geval een Italiaanse. En een van de, ja, ze zijn beste verdiende ook, nog dubbelpartners. En een van die twee staat dus in de halve finale. Dus Italië doet het heel goed in het vrouwentoernooi. Oké, okay, hey, even naar de mannen. Hoe gaat het met onze Olympisch kampioen Andy Murray? Ja goed, die had toch een, een lastige tegenstander gisteren... in de persoon van de Canadees Milos Raunic. Uh, nummer 16 van de wereld, de man met uh, ja, volgens John McEnroe... de beste service in het mannencircuit. Maar Murray speelde uh, zijn beste, toernooi tot nu toe uit de beste wedstrijd tot nu toe in het toernooi. Verloor geen set, verloor zelfs uh, geen service game... kreeg geen breakpoint tegen en wist die Raunic vier keer te breken... Raunits die in de vorige drie rondes 89 aces had geslagen... en tegen Murray maar 14. En uh, ja, Murray had gewoon met, uh, met de return en met de passing... het, uh, het juiste antwoord op dat uh, hele uh, venijnige servicespel van uh, Raunits. Dus uh, Murray makkelijk door naar de kwartfinale. Roger Federer ook makkelijk door. Had een walkover door het terugtrekken van de Amerikaan Marty Fish... Nou moet hij tegen Thomas Berdig, de Tsjech. Uh, Marcella, is dat lastig? Want hij is dus nu uit zijn ritme. En Berdig kan natuurlijk ook nog wel eens gevaarlijk zijn. Ja, zeker. Berdy heeft ook al een aantal keren van Federer gewonnen. Ook een keer uh, tijdens uh, Wimbledon. Dus uh, dat is zeker een uh, gevaarlijke tegenstander. Berdy is in goede doen, won van Almagro zonder problemen. Federer, ja, die kreeg een walkover. over Die speelt nu drie dagen niet. Nou, dan raak je uit je ritme. Dan moet je maar weer kijken of je dan woensdag... zo'n belangrijke wedstrijd uh, er weer in komt. Maar goed, Federer is uh, 31 jaar, 17 Grand Slam titels. Uh, volgens mij maakt het uh, eigenlijk uh, niet meer uit op wat... voor manier. Hij, uh, hij speelt, of hij nou uh, drie weken niet speelt, of drie weken wel. Hij is uh, heel goed, heel ervaren. Als hij zijn normale niveau haalt, moet hij kunnen winnen. Maar uh, veel minder uh, mag het toch niet tegen Berdy. Nee, goed. Hij nou, kent het klappen van de zweep. Dankjewel, Marcel Mesker. Het is uh, bijna half negen. Meneer van der Staaij, heeft u koffie? Zeker. Zal helemaal naar binnen gewerkt. Zit alles uh, goed in het hoofd? Absoluut. Onze op rij? Dan gaan wij zo beginnen. Fantastisch. Met dat gesprek. De interview met de lijsttrekker van de SGP. Kees van der Stij. Blijf u luisteren. Waarom ik zo vaak naar managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e books Ze informeren me het beste. En als ik bestel heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl. De beste boeken en meer. Ons land staat op een tweesprong. Gaan we door met het jarenlange beleid van ieder voor zich. Of kiezen we voor een sociaal antwoord op de crisis? Met uw stem en steun gaat dat lukken. Heel Nederland een spectaculaire kijk op de wereld bieden. Dat is het idee van de Rabo Earth Walk op de Floriade. Loop over het dak van de wereld, zie de aarde zoals je hem nog nooit hebt gezien en ontdek hoe we met innovatieve wereldideeën samen de economie tot bloei laten komen. Beleef de Rabo Earthwalk, wereldattractie op de Floriade Tot en met 7 oktober in Venlo. Rabobank, een bank met ideeën. Hij creëert dromen, inspireert mensen en maakt de wereld een betere plek. Hij maakt geen foto's, hij maakt gedichten zonder woorden. Geschiedenis wordt geschreven door de winnaar. Johan is een winnaar. Succes dwing je af.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 Of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardiff. Radio 1. Het NOS-journaal. Mars PvdA zet door volgens Peilingwijzer. En minister Opstelte wil voetbalhooligans veel harder aanpakken. Het is iets over half negen. Goedemorgen, ik ben Mark Visser. Allerlei strekkersdebatten op radio en tv lijken goed uit te pakken voor de PvdA. Volgens de peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van vier opiniepeilingen, kruipt de PvdA steeds dichter naar de SP toe. In een van die peilingen, de politieke barometer, is de PvdA zelfs de grootste. SP-leider Roemer moet zich bovendien verdedigen tegen de PVV. Op sommige terreinen lijken de partijen veel op elkaar en dat probeert Geert Wilders uit te spelen. Als ik zeg dat de heer Roemer ongeveer de koning van Afrika is... omdat hij de enige partij is die een paar miljarden bovenop ontwikkelingshulp doet... als dus ik zeg dat de heer Roemer de eigen mensen van de SP in de straten en wijken... die last hebben van Marokkaans tuig die je op moet pakken en het land uit moet knikkeren. En als de heer Roemer dan als een schaap naar het plafond kijkt en zegt... dat ik niet fatsoenlijk bezig ben, dan is dat niet inspelen op gevoelens... dan is dat inspelen op de realiteit. Maar daar is sp de Roemer het niet mee eens.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 het aantal mensen dat is opgepakt rond voetbalwedstrijden is vorig jaar gestegen met 40 In totaal zijn 900 mensen gearresteerd. Maar verder weg de meeste wedstrijden zijn incidenten en daarom wil minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een hardere aanpak van voetbalvandalen. Hij komt ermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. ToM krijgt de mogelijkheid bij strafzaken stadionverboden tot vijf jaar te eisen. En nu is dat nog twee jaar. Opstelten wil verder gebiedsverboden, groepsverboden en de meldplicht effectiever maken. Die maatregelen moeten nu voor een heel seizoen opgelegd kunnen worden in plaats voor drie maanden. De 85 grootste en drukste treinstations worden grondig opgeknapt. Het huidige meubilair is volgens ProRail aan vervanging toe. Daar gaan we het complete meubilair, dus alle banken... Wachtruimtes, de vertrekstaten, die worden allemaal vervangen door een uh, nieuw ontwerp. Daarnaast komen er ook poefjes en uh, leunronden, leunsteunen tegen de windschermen, zodat je wat comfortabeler kunt leunen. ProRail heeft het nieuwe meubilair getest op de stations Leiden Centraal en Amsterdam-Belmer. En omdat de reacties daar positief waren, volgen nu andere stations. De eerste stations die in een nieuw jasje worden gestoken zijn Hoevelaken en Groningen Europark. Twee nieuwe stations. Clark Duncan, die vooral bekend werd door zijn rol in de film The Green Mile, is overleden. Ik ben verdriet van de pijn die ik hier in de wereld Every day. Er is veel van het. Het is zoals een stukje glas in my hoofd. All the time. Vanwege zijn acteerprestaties in de Green Mile... waarin ook Tom Hanks speelde... werd Duncan genomineerd voor een Oscar. En daarna speelde hij in films als Armageddon en Planet of the Apes... en leende hij zijn stem voor de animatiefilm Kung Fu Panda. Duncan kreeg in juli een hartaanval... en sindsdien ging het slecht met hem. Michael Clark Duncan was 54 jaar. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Naast veel de hoge bewolking zien we vandaag vooral de zon. Vanochtend zijn er in het zuidwesten nog wat misbanken, maar die zijn na een uur of negen zo goed als verdwenen. Vanmiddag stijgt dan de temperatuur naar zo'n 22 graden langs de westkust en 25 lokaal in het zuidoosten. En daarbij staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuidwesten. Aan het einde van de middag wordt er vanuit het noordwesten bewolking aangevoerd. In de avond is het noorden dan gevoelig voor wat lichte regen... maar in de rest van het land blijft het zo goed als droog. De wind draait naar het noordwesten en voert koele zeelucht aan. Komende nacht verloopt wisselend bewolkt en droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen woensdag dan is het duidelijk frisser dan vandaag... met temperaturen van 18 graden in het noordwesten... en maximaal 21 in Limburg. Overdag wisselen stapelwolken en zon af... en er staat een zwakke tot matige noordenwind. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt iets minder druk dan gebruikelijk. Vooral bij Den Haag valt het wel mee met de spits. In Noord-Brabant lijkt het wat drukker te zijn. In totaal nu 86 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn de aanrijding. Tussen Kootwijk en af het 3 drie kilometer. Wat langer is al de hele ochtend de file op de A9. Ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopendraas op zeven kilometer. Laatst is de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knopen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 Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Goedemorgen, wij spreken tot aan de verkiezingen elke ochtend... met een lijsttrekker vanochtend, Kees van der Staaij. Meneer van der Staaij, welkom. Goedemorgen. In Den Haag. Alhoewel, wij zijn hier vreemd en nu eigenlijk niet, maar goed. Laten we eens over 12 september beginnen. Wat viert u dan s'avonds? avonds? Dan heb ik de dubbele vreugde, een goede uitslag van de SGP en mijn verjaardag. Ja, dan vroeg ik het natuurlijk ook. Hè. Wat prefereert dan boven, bij u? Nou, um, en, ja... De, het hangt hem van die derde zetel af, of niet? De verkiezingsuitslag hoop ik natuurlijk dat het meest verrassende is om te vieren. Ja, die verjaardag kent u al. Maar het is toch wel een voorrecht om al uh, lijsttrekker te mogen zijn... die hoe dan ook, uh, blijven wel zijn, te worden gefeliciteerd op die dag. Hoe oud gaat hij worden? Mag ik dat vragen? 44. Oké. Okay. Nou. Jong, jong, jong, jong van geest, zullen we maar zeggen. He? Ja, nou, dat is uh, inderdaad nog een mooie leeftijd hoor. Hm. Wij willen het hebben over die derde zetel, want dat is uh, waar u voor wil gaan. U wilt uh, terug naar uh, 94, was het laatst volgens mij, toen u nog drie zetels had, klopt dat? Wij hebben in uh, 1998 een derde zetel uh, gekregen. En um, dat was ik zelf degene die toen s'nachts uit zijn bed werd gebeld. Van, uh, het was heel lang balanceren, het is toch net drie zetels geworden. Mm. En die zijn we toen alleen in 2002 weer kwijtgeraakt. 2002 was dat? Ja, alleen dan zie je hoe dat voor een kleine partij ook nog weer kan uitpakken. Toen hadden we stemmen meer mm -hmm. en een zetel minder in 2002. Dus je ziet uh, dat je behalve uh, het stemmenaantal ook nog weer afhankelijk bent van... Uh, de, de, de opkomst, effecten van een lijstverbinding, dat speelt ook allemaal een rol. Maar hoe dan ook, hoe steviger dat we natuurlijk qua stemmen... gewoon bij die volle derde zetel zitten, hoe beter dat het is. En we zien de afgelopen jaren wel een... Uh, ja, toch een trend van uh, lichte stemmenwinst. En dat is niet bij één verkiezingen, maar eigenlijk bij een aantal verkiezingen. een de sfeer is verder ook heel positief, dus wat, uh, ik heb er wel u, goede hoop op. Wat doet u ervoor nu om die derde zetel te bemachtigen? Gaat u, uh, want u heeft een, een achterban bijvoorbeeld uh, op de Veluwe. Weet ik nog wel, ik heb zelf in Nunspeet gewoond... waar, waar SGP altijd de grootste partij is geweest, nog steeds volgens mij. Ga, gaat u nu ook buiten die gebieden uh, de boer op met het uh, SGP-programma? Ja, wij doen en-en. Uh, wij zeggen van, je moet wel ook je eigen... Achterban, blijven opzoeken en contact houden. Want de ervaring leert ook dat partijen die dat verwaarlozen... en alleen maar gericht zijn op nieuwe kiezers... ook juist weer het contact met hun oude eigen achterban kunnen kwijtraken. Hun traditionele achterban. Dus daar investeren we uitdrukkelijk in, ook met regioavonden... Eh, waar veel mensen juist ook uit de, de eigen achterban op afkomen. Maar zelfs en... uw achterban die is toch zo vast, meneer Van der Staaij? Gelukkig is die veel trouwer dan vele andere achterbannen. Ja. Maar tegelijkertijd denken we niet dat uh, iedereen wel eventjes automatisch SGP stemt. We moeten daar ook wel de argumenten voor blijven leven. We moeten mensen ook wel vertellen wat wij met hun stem hebben gedaan. Ja. Uh, maar daarnaast ook wel degelijk trekken we er ook op uit. Ook in Brabant en in Limburg en in, in Assen en in Noord-Holland. Naar andere gebieden waar juist heel weinig SGP's zijn. En Amsterdam ja. hebben we ook al bezocht. Nou, daar zijn, is natuurlijk uh, veel te oosten voor ja. SGP. Nou, Maar dan twee of drie zetels in de Kamer. Wat? maakt het uit. wat, wat, wat kunt u met zo'n extra zetel? Hoe belangrijk is dat voor u? Nou ja, je kan Allereerst maakt het natuurlijk toch uh, een norm uit voor de werkdruk voor de, voor de zittende Kamerleden. Je kan met z'n drieën het werk doen in plaats van met z'n tweeën. En dat is voor een partij als de SGP ook heel belangrijk omdat wij ook nog weer een traditie hebben dat je niet een paar krenten uit de pap vist en je daarop richt, maar dat je eigenlijk probeert op alle uh, onderwerpen serieus mee te doen. Dus ook met een verhaal van... Ja, hoe, uh, hoe kijk je aan tegen die woningmarkt? Hoe wil je de, kost, de kosten in de gezondheidszorg beheersen? Uh, en ja, als je dat met drie mensen kan doen... dan scheelt dat natuurlijk aanmerkelijk. Dat is één. Maar twee is natuurlijk ook... als je het politiek bekijkt... Ja, hoe vaak is het gebeurd uh, dat toch ook het op één zetel hing... de besluitvorming in de Kamer. En als het gaat om stemmingen over... Gewasbestrijdingsmiddelen uh, uh, heeft, het wel, heeft het wel eens op één stem gehangen. Uh, denkt de houding ten opzichte van Israël wel of niet sancties? Wij hebben een duidelijke pro-Israël koers. Kan ook zomaar van één zetel afhangen. Ja. Uh, en we hebben het in de afgelopen periode natuurlijk ook gezien... hoe vaak dat ook het kabinet in Tweede en Eerste Kamer... toch net uh, nog uh, wel wat extra steun van één zetel kon gebruiken. Nou, het, kabinet, het, het, het minderheidskabinet heeft in de gedoogconstructie u heel erg nodig gehad. Hè? Hoe is dat bevallen? Ja, wat ons betreft prima. Uh, want uh, uh, het, het is uh, altijd zo natuurlijk dat je... als je nodig bent voor een meerderheid... dat er dan beter naar je verhaal geluisterd wordt. Ik heb en, en, en dat je zelf, moet ik er ook bij zeggen... natuurlijk dan ook nog weer eens een keer extra achter de oren krabt. Dat geeft ook wel, het is ook wel weer in, intensiever. Nee. Je voelt je verantwoordelijkheid nog sterker. Uh, je kan niet zeggen van... Uh, nou ja, wij vinden de plannen niet deugen, we zeggen maar nee. Uh, als je eigenlijk uitgedaagd wordt, uh, van ja, maar wacht even... Uh, jullie zijn degene die nog het dichtst bij deze plannen zitten. Wat zou er dan moeten veranderen? Willen jullie wel daarin meegaan? Ja, precies. En... Wat, wat, wat kunnen we inruilen misschien voor uh, het een voor het ander? Peter van Heems vraagt dat. Uh, u weet wel, gemeenteraad zit uh, van de PvdA... er zijn allerlei vragen binnengekomen aan u via Twitter... en via vraaghetdenhaag.nl. Uh, van Heems vraagt, heeft de steun van de SGP aan het kabinet Rutte... Iets opgeleverd dat blijvend is, uh, of zijn uh, alle concessies teruggedraaid? Ja, dat, dat moeten we natuurlijk afwachten wat er blijft. Ik weet niet hoe het gaat met, om maar een, een praktisch voorbeeld te noemen... de alleenstaande ouder in de bijstand... Eh, die eh, niet een arbeidsplicht krijgt opgelegd dankzij een amendement van de SGP. Ik weet niet hoe het gaat met het kindgebonden budget... wat niet werd afgetopt na het tweede kind dankzij een amendement van de SGP. Eh, maar het is in ieder geval wel blijvend zo dat op onderwerpen waar wij zeiden bezuinigingen, oké, okay, maar laat het niet te snel gaan. Um, en, en matig het bedrag ook, bijvoorbeeld bij passend onderwijs... daar verwacht ik niet dat dat nu ineens nog weer... Uh, met, met uh, terugwerkende kracht toch nog zou worden opgelegd. Dus dat zijn wel blijvende uh, voorbeelden. Op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld winkeltijdenwet... Um, uh, waarvan ook partijen zeiden van ja, we willen ook rekening houden met uh, de SGP en hoe die erin staat. Mm -hmm. Met onderwerpen op uh, medisch-ethisch terrein, dat daar wat ook terughoudendheid in betracht is. Ja, dat is natuurlijk echt ook afhankelijk van hoe de meerderheden zich zullen ontwikkelen in de nieuwe Kamer. Mm -hmm. En ik heb me altijd gerealiseerd, wij hebben ons bij de SGP altijd gerealiseerd... dat je eigenlijk alleen maar blijvend verandering kan bewerkstelligen als je ook... Uh, anderen kan overtuigen van de juistheid van je standpunten. En daarom hebben we altijd juist ook op die inhoud geïnvesteerd. En niet gedacht van, ja, als er maar via het nodig zijn wat kunnen regelen... dan zit het wel snor. Nee, maar die rol, zegt u, die is ons bevallen. Ook bij de achterband trouwens? Heeft u daar positieve reacties op gekregen? Ja, de reacties zijn daar eigenlijk bijna zonder uitzondering positief op. Ja. Omdat het ook gewoon past bij de constructieve houding die de SGP... Tegenover vrijwel elk kabinet pleegt in te nemen. wat ja. er niet al te zeer een potje van maakt. Uh, maar maar bovendien... het is nog iets anders als je ook iets kunt bereiken, natuurlijk. Jazeker. Maar ja. wat ook nog scheelde. is dat uh, in de afgelopen periode. Uh, op elk kabinet. op elke formatie van een kabinet wat te kritiseren is, maar ja. uh, Paas Plus als alternatief... voor de vanuit de SGP gezien, veel slechter was. En bovendien ook nog, SGP's veel hechten aan ook het endsmaken... van uh, de overheidsfinanciën op orde uh, brengen. En ja. dan zie je dat wij nog eens, uh, wat u zei... dat je ook op een aantal punten wat voor elkaar weet te krijgen. En dat geeft natuurlijk een positieve houding. Ja, maar heeft u dat in een soort stroomversnelling gebracht? Heeft u uh, daarmee de koers genomen van een beetje af van getuigenispartij... en meer naar een wat algemenere grotere volwassener, dat is misschien het verkeerde woord... maar wat, wat andere koers van de partij? Nou, ik, denk, ik denk dat het geen echte verandering is van koers. Die is eigenlijk al eerder ingezet. Ik ben in die zin heb ik echt voortgebouwd op ook eh, iemand als Van der Vries in al zijn jaren... dat je toch ook niet alleen eh, een, een, een, een christelijk getuigenis laat horen in de Kamer. Dat vinden we inderdaad ook belangrijk en daar schamen we ons niet voor. Dat hoort ook bij ons profiel. Dat zijn we ook gewoon blijven doen in de afgelopen periode. Maar dat ook die zakelijke kant, die ook gewoon... ja, wij willen meeverantwoordelijkheid dragen, wij willen meedenken... en wij hebben verstandige ideeën over op allerlei gebied... dat dat eigenlijk meer voor het voetlicht is gekomen... in de afgelopen periode. Hoe kijkt u dan naar eh, na 12 september? Zijn er coalities denkbaar eh, waarbij u nu al zegt... ja, daar krijgen ze mijn steun niet. Stel dat er, kan me zoiets bedenken, er een eh, coalitie komt. Eh, zoals we dat gezien hebben dit voorjaar. Stel dat ze 74 zetels halen. Ze hebben u nodig. Stelt dat die bestaat uit D66 en GroenLinks en de ChristenUnie. Wat zegt u dan? Nou, wij zeggen in ieder geval: je moet nooit op voorhand uh, deuren gaan dichtgooien. Dat uh, was ook de houding die we een aantal jaren geleden al in 2003 toen hebben ingenomen. Uh, toen het eerste kabinet van Balken en de en ook van de Vlies nog uh, zelfs aan tafel heeft gezeten in het kader van formatiebesprekingen. Zou hmm. CDA-VVD aangevuld worden met of D66 of met. ChristenUnie en SGP. Dus het past ook wel bij de houding van de SGP om te zeggen: wij willen in ieder geval uh, meedenken, meepraten, niet op voorhand ergens van weglopen, maar tegelijkertijd je moet wel nuchter vaststellen dat uh, ja, je moet wel geloofwaardig uh, een eindresultaat voor je rekening kunnen ja, nemen. Ja, want groenlinks en D66. Om maar even twee partijen te noemen, zijn dan niet uw politieke vrienden en vriendinnen, toch? Dat klopt. Uh, als je ook op de stemwijzer invult uh, en je hebt bovenaan SGP, dan heb je GroenLinks en D66 echt ergens uh, onderaan. En het klopt dat, ja, ook op ethische opvattingen... zijn D66 en SGP toch heel vaak juist water en vuur. Dus dat zal heel lastig worden om daar steun aan te verlenen... aan zo'n kabinet voor de SGP. Dat denk ik dat inderdaad um, heel lastig zal zijn... Om, um, om het over alle onderwerpen eens te worden. Iets anders is natuurlijk... krijg je, krijg je wel uh, de traditionele meerpartijencoalitie... Of um, zouden we wat meer moeten kijken naar ook onorthodoxe varianten? We hebben Ik nu gehad een minderheidskabinet. Uh -huh. Minderheidskabinet um, uh, wat op hoofdlijnen een bepaald programma neerzet... en waar partijen um, bij kunnen aanhaken... Uh, dat zijn ook allemaal nog varianten. Uh, dus ik, het zou wel eens kunnen zijn... en uh, ik, ik zou het goed vinden als daar ook van tevoren over na werd gedacht... dat we niet eerst eindeloos uh, ingewikkeld in een meerderheidskabinet gaan investeren... en dan uiteindelijk de conclusie trekken... ja, moet het toch niet over een andere boeg uh, gegooid worden. Uh, misschien moet dat wel veel sneller. Als je al vrij snel ziet dat de meerderheidscoalitie heel ingewikkeld wordt. Ja. Meneer Van der Staai, u geeft net aan... we zijn blij dat het voor het voetlicht komt. Dat we een breed programma hebben. Dat we ook over andere uh, zaken uh, een mening hebben. Duidelijk standpunt hebben. U wordt gevraagd misschien wel na die formatie is dit nu allemaal niet teniet gedaan door uw opmerkingen... Uh, vorige week over abortus en naverkrachting? Dat denk ik niet, want ik merk dat heel veel mensen... Uh, die uh, welwillend ook die uitzending terugluisteren... en kijken van wat heeft Kees van der Staan nu eigenlijk gezegd... Ja, maar u komt in het nieuws dat dat met zeggen, weer zo'n standpunt van... oh, daar is de SGP weer. Dat is waar, uh, maar dan zeg ik ja... ik merk ook wel weer dat juist die commotie heel veel mensen wel uitdaagt... om wat gebeurt hier nou echt? En er zijn ook wel veel mensen die zeggen... we zijn het helemaal niet met jullie eens... Maar we, zijn wel, we vinden het wel een goede zaak dat jullie wel gewoon staan voor jullie standpunten. En er ook niet omheen draaien of daarvoor wegduiken. En uh, het is waar, bescherming van het leven is voor ons ook gewoon een speerpunt. We hebben niet gedacht van, uh, ja, moeten we dat niet weglaten? Want dan zijn we misschien nog voor een veel groter deel van Nederland uh, ook aantrekkelijk. Want als we die weg opgaan en we eigenlijk punten die wij gewoon vanuit ons profiel belangrijk vinden, vinden maar een beetje gaan wegveilen, ja, dan gaan we richting de grijzigheid op waar we al genoeg partijen van hebben. Een luisteraar um, geeft aan Ben Jansen uh, via vragendenhaag.nl. Ik ben het volkomen met de heer van der Staaij eens als het gaat om abortus Ik zie het ook als een moord op het ongeboren leven. Maar ik snap niet waarom van der Staaij koos om het op dezelfde manier te brengen... als Atkin in de Verenigde Staten en zijn uitspraak te baseren op een heel oud onderzoek. Een andere luisteraar zegt daar ook over, Noelle Dersant, via uh, Twitter. Deze uitspraken um, uh, heeft... Ertoe geleid dat de discussie helemaal is afgedwaald... van het thema waar uh, de SGP het eigenlijk over wil hebben. Ziet u dat ook zo, meneer Van der Staaij? Ik zie inderdaad zo, en dat vind ik spijtig, dat die discussie is afgedwaald. Dat het over allerlei zijsporen ging, over getallen ging op een gegeven moment. En het had er ook mee te maken dat zeg maar, het een soort eenbrei werd... voor heel veel mensen die het ook hoorden... van wat de Amerikaanse senator had gezegd mm. en van wat ik had gezegd. Maar had u daar zelf en niet de hand, vooral in meneer Van der Stijl... had u zelf niet wat voorzichtiger moeten zijn daarin? Ik wilde daar eigenlijk van wegblijven... En ik wilde mijn eigen gelukt. punten maken. Ja. En het is zo opgevat dat zeg maar, ik juist wel ook uh, maar Is het, is het zo opgevat, opgevat op of heeft u het niet uh, goed en verstandig uitgelegd... wat u bedoelde? Ik heb juist willen wegblijven mm. van die discussie... en naar voren willen brengen wat ik zelf ervan vond. Maar met de wijsheid achteraf, als je, als je ziet welke commotie dat het had veroorzaakt... had ik wat uitdrukkelijker eh, op dat moment al gezegd... Dat ik dus, wat ik ook allemaal niet bedoelde. Ik ja. zei vooral wat ik wel bedoelde. En ik dacht, ik blijf weg van wat eh, die Amerikaanse senator allemaal heeft gezegd. Maar je merkt dat dat één geheel wordt. En dat je op een gegeven moment eh, tot een rare situaties komt... dat ik moet gaan terugnemen wat een Amerikaanse senator heeft gezegd. Ja, dan zijn we wel ver afgedwaald. Dus inderdaad... Uh, dat vind ik jammer, laat het maar hebben over, wat mij betreft, dat is ons inhoudelijke punt, uh, dat er in meer dan 30.000 gevallen in Nederland per jaar abortussen plaatsvindt en dat wij zeggen, uh, die rechtsbescherming voor ongeboren leven, die schiet zwaar tekort. En, en in dat opzicht, uh, bent u, even terugkomend op de vraag ook net van Marcel, niet bang dat uh, alle reuring hieromheen uiteindelijk die derde zetel in de weg staat, namelijk een wat breder kiezerspubliek voor u? Nee, ik merk dat, ook, uh, dat er ook onder een brede kiezerspubliek van mensen... die bijvoorbeeld wat meer uit de conservatieve hoek komen... maar niet iets hebben met de geloofsopvatting van de SGP... Uh -huh. dat daar nog steeds mensen zijn die zeggen... deze keer ga ik de SGP stemmen. Omdat ook bijvoorbeeld de Europa koers van de partij uh, ons aanspreekt... een aantal behoudende standpunten aanspreekt. En die mensen laten zich ook niet afschrikken... door een aantal onderwerpen waar ze het met de SGP niet eens zijn. Goed, dan moeten we meneer Van der Staaij toch dat andere punt van uw partij ook even bespreken? De vrouwenkwestie, rechtszaken daarover zijn afgelopen. De Nederlandse staat is nu aan zet. Minister Spies, uh, Binnenlandse Zaken, Demotionaire de Minister Spies, heeft u uitgenodigd voor een gesprek. Heeft dat al plaatsgevonden? Er worden nog gesprekken gehouden hierover met de SGP. Maar dat zal allemaal in, in, um, op een later moment natuurlijk echt over de inhoud gaan. Ja. Um, uh, maar er zijn nu ook... ook al gesprekken gaande? Er zijn contacten het met het ministerie waar ook geweest die hier ook, um, van, Om, te, om uh, juist ook te kijken van um, hoe gaat de SGP hiermee om. En, um, en, en het, het, het inhoudelijke punt komt natuurlijk later aan de orde. Wat dat heeft u daarover in bedacht uh, inmiddels zelf? Wat, wat, waar, waar, hoe gaat de SGP dit probleem oplossen? We hebben hierover bedacht dat we in ieder geval... Uh, dit probleem en natuurlijk rechtelijke uitspraken ook serieus moeten nemen. Dus dat we heel goed moeten analyseren... wat precies nu ook de strekking is van die rechtelijke uitspraken. Ja, u bent in principe juridisch uitgespeeld. U, u, u zult nu wat moeten doen. Er zijn ook nog weer bepaalde mogelijkheden in het kader. Maar dat, dat voert nu, nu te ver. Maar mm. ik denk, het, het, het zal inderdaad zo zijn dat we wel moeten zeggen... ja, die hoge raaduitspraak die staat, hè? want de uitspraak van de Europese Hof was niet ontvankelijk. Van SGP, je kan bij ons eigenlijk niet terecht met je klacht... want wij vinden dat jullie geen punten hebben. Dus daarmee komt het eigenlijk terug op die Hoge Raad uitspraak. Dat was ook nog weer een hele anders luidende uitspraak van de Raad van State in een subsidiezaak. Dus dat maakt het ook best ingewikkeld. Ja. Tegenstrijdige uh, benaderingen. Maar uh, we zullen ons daarover moeten buigen. Ja. En kijken op welke manier we daarmee uh, mee verder kunnen gaan. Ja, laten we het niet te ingewikkeld maken. U spreekt, u praat erover. Dus dat betekent dat u er ook over nadenkt. Wat u kunt doen. Toch één mogelijkheid: even proberen. Het is mogelijk, bijvoorbeeld, voor u om die passage uit het verkiezingsbeginselprogramma te schrappen. Ja, kijk Bij een beginsel, dat werd juist ook in de uitspraak van Nogen Raad gezegd... Is het, is het wel heel lastig van een beginsel. Dat schrap je niet zomaar. Ja. Een ben beginsel kunt in de praktijk natuurlijk je, handhaven. Ja, een beginsel verander ja, als je als je inhoudelijk geloofwaardig vindt... Uh, op grond van je eigen overtuiging dat het anders kan en moet. Ja, ja, Iets dat anders niet is wat je in je formele regels hebt staan. Uh, die moet, dat moet wel rechtmatig nou ja, zijn. met je tegen de randen van de wet aanloopt. En dat bent u. U bent daartegen aangehouden. Wij, wij dus... willen uh, in ieder geval zeg maar, rechtmatig handelen. Dat is altijd belangrijk voor de SGP geweest binnen de kaders van de rechtsstaat opereren, maar ook inhoudelijk geloofwaardig zijn. En dat is uh, wat bij de SGP past en zo zoeken wij onze weg hierin. Bij de SGP functioneren, uh, bij jongeren functioneren vrouwen ook. Hè? Uh, uh, op allerlei plekken, ook in het bestuur van, uh, van de jongerenorganisatie. En als je hen spreekt lijken ze toch geen principiële problemen te hebben met vrouwen bij de SGP. Zou het ook kunnen zijn dat dit uiteindelijk een onderwerp is wat veel minder belangrijk wordt bij de SGP? Je ziet dat daar niet door iedereen hetzelfde standpunt uh, over wordt ingenomen. Dat is waar. Uh, het, het is niet helemaal langs de scheidslijn van jongere ouderen te trekken. Er zijn ook ouderen die er juist weer anders overdenken... en jongeren die er juist weer uh, fanatieker in staan. Ja. Dus dat is ook weer verschillend. Maar het is in ieder geval ook van belang uh, om daar... Uh, en dat gebeurt ook heel veel... Wel vooral binnen je partij ook altijd een inhoudelijke discussie te, uh, te hebben... met de vrouwen en de mannen van de SGP zelf. Goed, even dan u trekt het land in, want u... Hecht daar belang aan hè, om de, ook de kiezers te ontmoeten? Dan gaat u zo naar kampen. Heeft u net verteld, gaat u weer naar kampen? Dat kennen ze u al. Gaat dat is waar. Naar maar we zijn ook in Amsterdam geweest. Ja, en we zijn dat ook in Amsterdam geweest. Dat? En, uh, uh, krijgt u daar ook goede reacties nee, je krijgt ik krijg altijd interessante gesprekken. In ieder geval, Wat ik, ik, ik ben niet alleen maar bezig met uh, zieltjes winnen uh, van wilt u alstublieft op de SGP stemmen, maar ik vind het ook. Mooi om van mensen te horen van, uh, gaat u stemmen? Wat vindt u eigenlijk van de politiek? Uh, komen u punten uh, naar voren, heeft u het idee? Wat wilt u meegeven? En ik moet zeggen, dat het levert wel boeiende gesprekken ook op. En ook wel punten, wat ik de afgelopen eigenlijk al langer ook merkte... ook bij werkbezoeken, is bijvoorbeeld dat ouderen... Uh, nou echt een beetje uh, hun vertrouwen in de politiek beginnen te verliezen. En uh, als je dat eenmaal oog voor hebt, dan vang je daar steeds meer signalen van op. En uh, ja, dat zijn van die voorbeelden. Dat hoor je echt ook op straat, dat merk je op werkbezoeken, en dat proef je nog niet direct altijd in de debatten in de Kamer. Kees van der Staaij, lijnstrekker van de SGP. Hartelijk dank voor uw komst en Graag het beantwoorden van onze vragen en die van de luisteraars. Morgen een nieuwe lijnstrekker. Wie gaan we uitzoeken? Ik dacht Pecht tot uit mijn tot, hoofd. Morgen. Ja. Nou. Weer van half negen tot negen. 66 lijsttrekkers. Vragen aan de lijsttrekkers aan allemaal. Dus die kunt u blijven stellen via de website vragen.nl. Meneer van der Staaij, dag. Dankjewel, Weet u het nog niet? Hello. Of helemaal niet? Hello. Met wie sterk ik? Zit u in politieke nood?